De vrouwen wezen dit af, omdat weduwen van slachtoffers van het bloedbad in Rawagede elk 20.000 van Nederland hadden gekregen. In Nieuwsuur zei minister Timmermans dat ook in de zaak van de weduwen op Sulawesi het principe van Rawagedee voorop moet staan. Schade vergoeden en spijt betuigen. Advocaat Zegveld, die de slachtoffers bijstaat, is blij. Dat dit nu spoedig gebeurt, verheug mij zeer, zei Zegveld in Met het Oog op Morgen.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 Voetbal dan. Bayern München lijkt al zeker van een plaats... in de finale van de Champions League. Duitsers wonnen de eerste wedstrijd thuis met 4-0 van Barcelona. Een ruststand van 1-0. Morgen is de anderhalve finale. Dus Borussia Dortmund en Real Madrid. Het weer dan. Droog en opklaringen. Minima liggen rond 6 graden. Overdag in het midden en zuiden zonnige periode. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goeienacht. Dat wil zeggen, zo'n nacht is het nou ook niet, uh, niet meer voor ons. Want uh, vandaag hoorden wij dat Casa Luna gaat verdwijnen... met ingang van het nieuwe jaar. En dat vinden wij van de redactie en de presentatoren... en al die mensen die eraan werken, allemaal heel erg... die. Uh, die mensen die daaraan werken, die doen dat met heel veel liefde en gedrevenheid. Sommigen zijn er al vanaf het begin bij en dat is aan het eind van het jaar tien jaar. En je kan echt zeggen, en dat is niet overdreven... dat wij met z'n allen van dit programma zijn gaan houden. En het is ook echt geweldig om met, met die gasten uitgebreid te kunnen praten. Mensen die heel interessant, inspirerend, enthousiast, erudiet, spraakmakend zijn. We hebben zulke geweldige gasten gehad in de afgelopen negen en een half jaar... En ja, het is echt een enorm gemis. Dus we, vinden, we zijn echt, we balen met z'n allen enorm. En het is ook wel uh, fijn om te merken dat heel veel luisteraars dat ook doen. Want op Twitter en Facebook zijn er heel veel reacties al geweest de afgelopen uren. En nou ja, dat, is, dat troost wel een beetje, kan ik zeggen. Dus daarvoor wil ik u alvast bedanken. Ik zou zeggen, ga nog even door met dat uh, Twitteren en Facebooken. Uh, maar wij gaan er ook nog acht maanden mee door. Want we stoppen dus pas in uh, januari of eind december. En in die periode uh, gooien we er gewoon nog een schepje bovenop... En gaan we nog meer genieten van dat geweldige werk. Want het is mooi werk. En ook het bijzondere programma dat wij maken. Dat vinden wij in ieder geval. Ja, en dat begint nu eigenlijk meteen al dat doorgaan. En, uh, en weer zo'n mooi programma hopelijk. Want we hebben in ieder geval een gast waar ik heel blij mee ben. En een gast voor wie dit echt een goede nacht is. Want zij heeft zojuist de internationale, uh, op de Internationale Literatuurdagen in Utrecht... een belangrijke prijs gewonnen, de Filter Vertaalprijs 2013. En dan kunt u zeggen, ja, misschien nog nooit van gehoord... maar dat is een, een, een hele belangrijke prijs voor vertalers. Want dit gaat over de meest bijzondere en opvallende vertaling van het afgelopen jaar. Te gast in Casaluna is Ai Prins. En zij is de vertaler van de verhalen en novellen van Gogol. Je zegt het eigenlijk anders, hè? Nou, als je chic wil doen, dan zeg je Google. -go. Ja, ja het, ik ben niet zo heel chic. Ik zal het een beetje gaan uh, variëren vanavond, denk hm. ik. Er de komen twee delen. Deel 1 is vorig jaar uitgekomen. En, en recensies waren al heel lovend. En nu op de jury weer. Het is altijd leuk om dan wat uit dat juryrapport hm. voor te lezen. Uh, de taal die A.I. Prins heeft gevonden is rijk en levendig... en veel sprankelender dan eerdere vertalingen. De formuleringen zijn korter en strakker, minder omslachtig... overbodige woordjes zijn weggelaten... De liefde voor het vertalen straalt er bovendien af. Aai Prins, woonachtig in Sint-Petersburg. De stad van haar schrijver tilt het geheel Gogol zelf. Elk verhaal, elke figuur, elke scène, elke dialoog. In elke zin rechtstreeks naar het hier en nu. Wist je dat al of heb je dat vanavond begrepen? Dat heb ik vanavond voor het eerst gehoord, ja. Maar wel mooi, hè? Ja, nee, En van, van harte gefeliciteerd. Ik was uh, vreselijk... Uh, oeps... Uh, vreselijk blij en trots dat ze dat, uh, toen ze dat voorlazen. Dat was echt geweldig. Ja, ja. Ja, mooi. Want er waren een heel veel kandidaten. We waren met z'n zessen. En het uh, nou, waren stuk voor stuk fantastische vertalers Ja, ja dus, om er een, uh, een paar te noemen. Ja, ik, ken ze, ik ken ze natuurlijk niet allemaal. Ik heb, ja, Rafid Bouwassa ken ik. Die, heeft, uh, uh, die was er. Die heeft een fantastische bundel. Ik heb het zelf niet gelezen. Arabische gedichten. Arabische gedichten. Je had een vertaalster uit het Chinees. Uh, Arie Pos uit het Portugees, die heeft iets vertaald uit de 16e eeuw... wat voor het eerst uh, in het Nederlands is uh, overgezet. Van Louis de Camus? Uh, ja, nou, dat, hoe noemen we dat, <laughs> Ja. Nee, maar het waren stuk voor stuk ontzettend goede kandidaten. Dus uh, ja, ik ben waanzinnig trots dat ik, uh, dat ik gewonnen heb. Maar jij had wel een jurk aangetrokken... Uh, die toch een beetje deed doorschemeren... dat je wel reken ook op... Nou... Je hield er in ieder geval rekening mee. Dat is een prachtige allemaal Hoe zouden we dat nou beschrijven? We hebben een webcam gelukkig. Oké, waar staat die? Je moet even een rondje gaan lopen hier. Maar er zitten steentjes op en zo. Ja, met en Ja, het is heel bijzonder. nou Ik had een andere jurk aangetrokken vanmorgen in Petersburg. Maar mijn vriend zei... Nee, dat is niks. staat van geen kant. Jij trekt je feestje. Aan. Ja, dat was ook niet nodig hè, om het zo af te kraken, zo'n jurk, toch? Nou Starts ja, hij vindt kant. dat ik, daar, dat ik geen, daar geen oog voor heb. <laughs> <laughs> maar deze jurk heb ik met mijn zusje gekocht in de tijd, of een paar jaar geleden. Ja. En, um, en toen hij zei van, nou, die, dat, dat andere fot, dat, dat deugt niet. Toen heb ik die aangetrokken. Maar niet omdat ik nou zo zeker wist dat ik, uh, dat ik zou gaan winnen. Nee, nee, maar goed, dat is wel een, een, een jurk waar je het podium mee op kunt. Precies. En uh, waar je zo'n prijs mee kunt ontvangen. <hums> Duizend euro? Ja. Dat is een beetje, ja, dat vond ik een beetje weinig. Maar... Zijn mensen die, we, die weigeren prijzen voor, voor veel meer geld? Hè? Maar, nou, ik niet hoor, ze mijn prijzen geven. De eer is natuurlijk heel belangrijk, het gaat nee. ook helemaal niet om dat geld. met. Ik, ik zat er even naar te kijken, maar, uh, nou, ja, maar het is fantastisch. Nee, maar het is ook, uh, het, het is uh, geïnitieerd door Filter. Dat is een uh, tijdschrift voor, uh, voor vertalers over, mm -hmm. en over vertalingen en dat is echt... Het gerenommeerde blad voor, voor onze vertalers. Dus ja. Boel, ja, het geld. als ze me een miljoen geven, ben ik blij. Maar daar gaat het ook daar, niet om. Daar, daar gaat het nee, dat snap, helemaal ik, niet om. dat snap ik helemaal. Ja, is een leuk blad thuis. had ik nog nooit gelezen. Maar voor deze gelegenheid ja. heb ik het ook eens even doorzitten kijken. Dus ja, en bijvoorbeeld... men, men zoekt uh, nieuwe abonnees. Dus uh, oh. voor de luisteraars. Uh... Ja, nou goed. <laughs> ik weet niet. Of het, hoe vaak komt die? Volgens mij vier keer per jaar. Ja. Nee, het is echt leuk. Want er staat bijvoorbeeld een gedicht. De, de Appel van. Uh, Sappo. Mm -hmm. En dat, daar, staan, daar staan al wel vijftien vertalingen van of zo. Kan je leuk met elkaar vergelijken? Hè? Of misschien nog wel meer. Nee, nog meer, zo. Nou ja, het is, is echt. De, echt alle specialisten die, die, die buitelen over elkaar heen. En, en, die, en ze weten waar ze het over hebben. En, dat is leuk. Want als je, als, als je vertaalt. Ja, je zit op je, op je zolderkamertje. Je sluit een contract af voor een boek. En uh, een half jaar later lever je het in. En in de tussentijd is er nou niemand die eens die vraagt: van, nee, hoe gaat het? Of zo. Hè? Ja, nee. Nee. Nou ja, god, Gewoon je, hele goede vrienden je, je directe en omgeving. En die worden daar natuurlijk weer helemaal gek van. Maar om, om zo'n blad te hebben waar, uh, waar, waar vakgenoten met elkaar in de clinch gaan... dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, er staat ook een artikel over jouw uh, vertaling. Hè? Ja. <laughs> over de mantel die een jas werd. Ja, ja het is zo dat uh, uh, de Russische literatuur werd... Uh, vooral begin 20e eeuw veel al uit het Duits vertaald. Uh, zo werd uh, bijvoorbeeld um, misdaad en straf van Dostoevsky... werd schuld als schuld en boete vertaald. Ja. Buse, boese? Eh, En uh, de mantel, uh, de vertaling van Chineer, wat de titel is van het Russische verhaal... werd via het Duits als mantel vertaald. Wat eigenlijk een, uh, ja, niet een, niet een echte correcte vertaling is. Dus ik dacht, ik doe eens flink en ik vertaal gewoon wat er staat... Ja. Zo is de mantel jas geworden. En dat heb je eigenlijk steeds gedaan, hè? gewoon vertalen wat er staat. Ja, dat heb en, ik geprobeerd. Ja. En ik als leek zou denken dat iedereen dat doet, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, nee. Nou, uh, kijk, mijn vertaling is een hervertaling. Um, en uh, vertalingen voor ouderen, hè? dus uh, zoals... Timmer bijvoorbeeld in de jaren 50, 60 heeft vertaald. Dus hij gebruikt woorden die tegenwoordig niet meer zo in, in zwang zijn. Dat is één, dus dat het lexicon verouderd. Maar daarbij had uh, de vertaler vroeger een grotere rol. Dus hij was een soort tussenpersoon. Uh, en die moest het voor de, voor de lezer duiden. Want die doeme lezer, kon als er iets raars stond in het Russisch... zou hij het wel eens verkeerd kunnen begrijpen. Dus dan kwam de vertaler tussen beiden om het te duiden... Maar waarom zou je dat doen als een, als, een, als een Russische schrijver iets zegt wat onzin is? Dan moet je onzin vertalen. Dan hoef je het als vertaler niet te duiden. Oké. Okay. Want er zijn dus andere opvattingen gekomen over vertalen. Ja, de, de, de, er is, nou, om het heel simpel te zeggen, er was een richtingenstrijd tussen uh, Van het Reven en Timmer. Nou, Timmer, Karel, hè? Uh, ja. En uh, Karel Van het Reven zei, je moet vertalen wat er staat. Ja. En Timmer, die, had, die was veel bloemrijker. En uh, ik heb ooit ook Tjechof vertaald. En daar kwam een, um, een zinsnede in voor dat iemand vraagt aan een personage de weg. Van, uh, uh, hoe kom ik bij het station? En dan luidt het antwoord rechtdoor. En bij Timmer wordt dat in de vertaling Recht uit je neus achterna, beste kerel. Ja. <laughs> nou, ik vind, het is niet helemaal letterlijk hoor. Maar die neiging om dingen op te leuken en nog eh, exotischer te maken dan ze al waren... ja dat doen we tegenwoordig niet meer. Nee, dus wordt je boek ook dunner. Jazeker. Ik heb ooit een, een recensie gelezen van uh, Maarten het Hart over uh, een, een Tsjecho-vertaling... En die was helemaal gebiologeerd geraakt door de, de lengte van de verhalen. Die is gaan turven hoeveel langer uh, de vertaling van Timmer was... in vergelijking met de Onze. Uh, Tsjechoffen hebben we met drie uh, vertalers ja. gemaakt. En wij waren iets van 20% korter. En daar is de uitgever dan weer blij mee, want dan heeft hij minder pagina's te drukken. Ja. Hoe, hoe ben je dat eigenlijk gaan doen, dat vertalen? Waar, waarom uh, ben je daar ooit mee begonnen? Want je hebt Russisch gestudeerd. Mm -hmm. en, en toen dacht je al van, uh, ik ga boeken vertalen. Nou ja, dat was, dat was wel een, een grote droom, maar dat was uh, in de jaren, eind jaren zeventig. En toen had je, de, had je een paar grote vertalers die nog wel honderd konden worden. En die alles. zich hadden toegeëigend aan, aan vertalingen. En als nieuwe vertaler kwam je daar bijna niet, niet tussen. Je had uh, Timmer, je had Van het Reven, je had Marco Fonsen. En er uh, kwam natuurlijk heel weinig uit uit Rusland aan nieuwe vertalingen. Het waren de klassieke. Maar toen ik afstudeerde, was het net de Perestroika En toen kwam er opeens een lading uh, boeken uit de uh, uh, bureaus tevoorschijn... die niet gepubliceerd mochten worden tijdens het Sovjetregime. En toen was er opeens vraag naar vertalers. En ik was net afgestudeerd. En ik had een kennis via via, die werkte bij een uitgeverij... en die zocht iemand. En zo ben ik er ingerold. En hoe leer je dat dan? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe snel had je door dat je het kon? Uh, nou, ik kon, eerste, ik kon er eerst ook helemaal niks van. Of tenminste, uh, ik had een hele goede leermeester, uh, Gerard Rasch, helaas uh, niet meer onder ons. Die was een soort hoofdredacteur voor het eerste boek wat ik heb vertaald... met nog drie personen. En die was heel streng, dus we moesten onze vertaling inleveren. En als het niet deugde, dan kregen we terug met allemaal rode correcties. En zo heb ik het geleerd. Maar goed, ik ben, denk nog steeds... Als ik terugdenk aan mijn vroege vertalingen, ik, ik ga ze niet meer teruglezen. Nee. Dat durf ik echt niet. Want nee. wat was er dan anders dan nu? Ja, dan. Kijk, als je weinig weet, dan doe je alles goed. Kijk, hoe meer je weet, hoe, hoe, beter, je, je weet dat je, hoe beter je weet dat je zoveel fouten kan maken. Ja, je dacht toen. Maar wat voor fouten kun je dan maken? Wat, wat, wat voor fouten maakte je dan? Nou, ik denk dat, je, dat we. Dat ik in het begin vaker bleef hangen aan het origineel. Kijk, je moet op een gegeven moment. Ik vertaal is, is niet één op één. Als, als, uh, als iemand iets zegt van um, krijg nou wat. Ja. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Maar in het Russisch zeggen ze iets heel anders. Ja. Maar dat kan je niet letterlijk vertalen. Ik krijg nou wat. Want hoe, als je stelt dat je krijg nou wat in het Nederlands of in het Russisch zou vertalen. Dan snapt niemand het. Dan, dan krijg je een onzin. Dat is een soort Google Translate, hè? dat doet de computer. Precies. Precies. En natuurlijk was dat niet zo erg met mijn vertaling in het begin... maar je bent dan toch meer geneigd om aan het origineel vast te hangen. Ja, maar en, wat uh, je nu nog wel meer hebt gedaan dan Timmer. Ja, maar nu denk ik te weten... Oké, okay, nu is het Russisch uh, ook een beetje raar. En daar hou ik aan vast. En in dat geval moet ik het anders doen, omdat het niet meer natuurlijk klinkt. Bijvoorbeeld in dialogen. Dus uh, ja, het is... Het is uh, dat komt, dat komt met ervaring. Het is gevoel. Ja. En goed, je moet natuurlijk wel een beetje taalgevoel hebben. Om het, uh, ja, heel veel. Ja. Moet je eigenlijk net zoveel taalgevoel hebben als de schrijver? Um, ja. ja, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> je moet, ja, je moet er wel gevoel voor hebben. ja. En het is natuurlijk zo, kijk, uh, Gogol, dat is een hele uh, exuberante schrijver. Die, die met lange zinnen en heel veel bijvoorbeeld naamwoorden. En, en heel barok schrijft hij. Dat is één. Maar als je dan Tsjechisch vertaalt, dat is weer heel anders. Dat is heel, heel kaal en sober. Ook prachtig. Maar als vertalen moet je dus elke keer in een andere schrijver verplaatsen. Is iets makkelijker? Um, nou, uh, Gogol uh, is, is syntactisch lastiger. Omdat hij ontzettend veel lange zinnen maakt. En het Russisch heeft een uh, systeem van heel veel uh, van naamvallen, van deelwoorden. En dat hebben wij in Nederland niet. Kun je, kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, uh, hij, de man, denkende dat uh, dat en dat zou gebeuren, uh, liep een winkel binnen, um, zich bevindende daar en daar. Dat klinkt in het Nederlands niet. En in het Russisch zijn dat soort constructies met deelwoorden zijn veel natuurlijker. Maar je wil natuurlijk wel, als een schrijver, als een Google... zo ontzettend veel van dat soort constructies gebruikt en een, een hele lange zinnen maakt... wil je daar natuurlijk wel iets van bewaren. Ja. Dus dan moet je kiezen van okay, nou, dat kan nog net wel, dat kan nog net niet. Want als je alles zou vertalen in een, in een, in een um, heel simpel Nederlands... dan gaan al jouw schrijvers op elkaar lijken... Het, het moet niet mijn stijl worden. De stijl van ja, de precies. schrijver zelf moet dan natuurlijk bewaard blijven. En is Tsjechof is dan makkelijker? Omdat hij wat soberder schrijft? Ja, maar dat is dan ook weer lastig. Want dan moet je dus bijna één op één dat zien te vertalen. Om, om in het Nederlands net zo, zo, zo kristalhelder te zijn als hij het is in het Russisch. Dus elke schrijver heeft zijn uh, zo, zo voorzins en tegens. Ja. Moet je van een schrijver houden om hem goed te kunnen vertalen? Of van een boek? Um, nee. Ik heb regelmatig uh, enorme afkeer van, van de schrijvers die ik vertaal. <laughs> ja? Nou, wie, wie bijvoorbeeld? Nou, dat, dat, dat is eigenlijk bij, bij elke auteur... Uh, uh, op een gegeven moment vind ik ze ontzettend goed en leuk. Tjechof is ook fantastisch. Maar als je... Uh, zes, nee, niet zes jaar zo overdreven, Maar als je drie jaar lang alleen maar Tjechof zit te vertalen... dan heb je het op een gegeven moment wel gehad. En dan komt er zo'n dip... En dan, dan heb je het gevoel, ik, ik, ik kan het niet helemaal overbrengen zoals hij het geschreven heeft. En dan krijg je een soort, althans dat heb ik, een soort haatgevoel. En als je dan ja. hij eraan prutsen prutsen, dan, dan lukt het toch weer wel. Hoe, hoe, hoe diep is dat haatgevoel? Hoe wat, nou, moet ik me daarbij voorstellen? <laughs> nou ja, huilen achter de computer. Nou, nee, dat is, dat is overdreven. Nee, dat is niet overdreven. Maar gewoon, het, het, gewoon, het lukt niet om, om dat te doen wat die auteur heeft gedaan. Je, want je wil gewoon net zo goed zijn als die auteur Ja, die vertaalt. En soms... Maar ja, dat is, dat is ook wel een behoorlijke... dan leg je de lat wel hoog, hè? want dat zijn niet voor niks uh, enorme klassieken. Nee, maar dat, daarom is het ook zo, zo verschrikkelijk... Om, uh, om, <laughs> om, om, om grote klassieken te vertalen. Het is leiden en je doet het. Ja. Je doet het bewust. Ja. Maar soms dan denk je van ja. Ik sprak vandaag op die, uh, die uitreiking van die filterprijs... Uh, andere kandidaten... En er was één vertaler, Karel Lesman, een hele fantastische vertaler uit het Pools. En ik vroeg: vind jij vertalen nou leuk? Hij zei: ja, hartstikke leuk. Ik doe niets anders. Ik vind het geweldig. En ik heb dat heel va vaak niet, omdat ik, ik dan zo boos word dat ik niet kan doen wat de auteur doet. Omdat ik kan het niet zo goed krijgen, dus daar moet ik ontzettend van prutsen. Maar dus sprak ik gelukkig um, de vertaalster uh, die genomineerd was, ik weet niet meer haar naam. Um, het Chinees. Oh, wacht. Die zei, toe. dat heb ik ook. Het is helemaal niet, niet altijd maar zo... Uh... Het, is, het is echt strijd en leiding. Ja, en... ja. Maar, maar stop je pas als je het wel zo goed hebt gedaan als, als de schrijver? Nou, ik, ik stop als ik denk, nou, ik kan het niet meer beter doen. Ik ben misschien niet tevreden, maar beter kan ik het niet krijgen. En dan fillen dan, dan, dan ze me maar, dan moeten ze maar gaan, uh, gaan zeuren. En dan... Oké, okay. maar, maar ik, dit is het. Dit, beter kan ik het niet doen. Sylvia Marijn is he, ja. het, he. Ja. En jij heet A.E. Prins en je bent tot kwart voor een te gast in Casaluna. En je hebt die filter uh, vertaalprijs gewonnen. Uh, en een paar uur geleden heb je dat pas gehoord. Ik, wij wisten het al eerder dan jij. Dat Ja. dat vind ik zo grappig. Ehm mm um, ja, eh, ik wil even zeggen, oh ja, mensen die wat meer willen lezen over jou... dat kan via onze site, maar daar is veel meer te vinden. Dat is radio1.nl. Even klikken naar Casa Luna. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Daar kunt u morgen dit gesprek nog een keer beluisteren. Kunt u het ook podcasten. We hebben ook nog een Facebook-site. Als u nog wat wil zeggen over dat uh, einde van Casa, Casa Luna... Uh, aan het uh, eind van dit jaar. Of voor andere redenen. Daar um... ja, wil ik trouwens wel iets over zeggen. Oh. Dat ik het wel een schande vind dat jullie verdwijnen. Dank je. Ja, dat vind ik ja. echt heel erg. Je, je luistert ook. Dus. Ja, nou, het is uh, in Rusland nu een beetje moeilijk, omdat um, daar is de wintertijd afgeschaft. Uh, dat, een van de weinige beslissingen die president Medvedev heeft genomen. Want de koeien, oh. de koeien zouden er niet tegen kunnen. Oh, de koe. <laughs> ja, ik ga er maar niet op in, maar het klinkt interessant. Maar uh, nou, het gevoel is dat, dat het afgelopen winter het tijdsverschil drie uur was. Dus als ik naar jullie wilde luisteren... Dan beginnen we om drie uur s'nachts. Ja, dat is net even te veel. Nu is het twee uur, want het is nu zomertijd geworden. Dus nu is het verschil kan het, kan het alweer. Uh, vertaal je s'nachts eigenlijk veel ook? Of, uh? Nee, nee. Het is gewoon negen tot vijf. Nou, van... 9 tot een uur acht of, of zo. Oké, okay, best lang dus. Ja. Maar ik kan jullie natuurlijk volgen met uh, uitzendingen. Ja, of en je kan het podcast radio... en zo, radio1.nl, dat ja, weet ja, je ja, nu. Ja. Ja. Ja, uh, waar komt die naam van jou eigenlijk, dat AI, waar komt die vandaan? Uh, nou, dat heb ik te danken aan mijn zusje. Die, uh, die hier uh, trouwens achter die jou achter zit in de studio. Zit, ja, mijn liefdallige assistente. Ja. <laughs> de stilte <naar> de <laughs> uh, Nee, mijn zusje is iets ouder dan ik en die leerde net praten toen ik geboren werd. En toen was het van Ai, kindje Aie. Ach, En dat is blijven hangen. En daarvoor heette je? Marie Claire. Ook mooi. Ja. Maar Ai is leuker. Ja. Um, het is misschien wel leuk, want we hadden het net over die verschillende vertalingen. Ik, je zag mij natuurlijk zoek ondertussen ook. Ik heb, ik heb nog even in dat boek, of in dat boek, in dat bladfilter, mm -hmm. in dat tijdschrift, um, staan drie verschillende vertalingen. Dus drie stukjes. Ja. Uh, dan nemen we even de eerste. En die is van... Uh, uh, even kijken hoor. Nou, volgens mij is die van Timmer. Als ik nou die oude doe en jij jouw vertaling daarna Moet je even leest. Okay? Waar ja, die... ik, ik geef hem straks aan je. Ja, dan ja. nou, hoop ik wel dat ik het goed. Het zijn hele kleine rondletjes, dus ik was aan het zoeken tijdens het gesprek. Ik je een deel opzetten. Uh, ik weet niet precies uit welk deel dit komt, maar. Uh, oh, Dat komt in ieder geval uit de neus. Aha. Wetend hoe het hoorde, trok Ivan Jakovlevich. Zeg ik dat goed? Oh, bijna. Nee, Min mee, of meer. Zo. Ja. <laughs> zijn wrak over zijn hemd aan, ging aan tafel zitten, strooide wat zout op zijn bord... maakte twee uitjes schoon, nam een mes ter hand... en begon met een air van gewicht brood te snijden. Toen hij zijn broodje doormidden had gesneden, keek hij erin... en zag tot zijn verbazing dat er iets wits in zat. Voorzichtig peuterde Ivan Jakovlevich met zijn mes in het brood... en betastte het met zijn vinger... Een hard voorwerp, zei hij binnensmonds. Wat mag dat wel wezen? Ik heb hem al Ja, Die dertte ja? zijn groter, denk ik. <laughs> Ivan Jakovlevich trok voor het fatsoen zijn wrak over zijn hemd aan. Zette zich aan tafel, strooide wat zout op zijn bord... pelde twee uien, nam een mes ter hand... en begon met een gewichtige gelaatsuitdrukking het brood te snijden. Toen hij het doormidden had keek hij naar het inwendige ervan... en zag tot zijn verbazing iets wit schemeren. Ivan jakov Levich peuterde voorzichtig met zijn mes... en voelde met een vinger. Iets hards, zei hij bij zichzelf. Wat zou dat zijn? En kun je nou het verschil benoemen? Nou, ik heb die, die tekst van Timmer niet, niet, voor, niet, niet voor me. Maar uh, hij heeft de neiging om, om langer te zijn. Om, om, om, om meer, meer uit te leggen. Dus... In zo'n klein stukje. Ik weet niet hoe, hoe begon zijn zin. Wetend hoe het hoorde, trok Ivan. Nou ja, die naam dus zijn wrak over zijn hemd aan. Ging aan tafel zitten, strooide wat zout op zijn bord, maakte twee uitjes schoon. Kijk, om, mijn streven is altijd om het sowieso korter te doen. Want het, Russisch... het is ook één regel korter op dit kleine stukje. Ja, ja. Ik. Uh, kijk, ik, ik laat hem twee uitjes spellen. En hij maakt twee uitjes schoon. Het lijkt er niet zoveel, maar dat is in een zin van uh, vier woorden is dat al twintig procent. Ja. Omdat ik daar en en is het is ook vond. wat anders, pellen of schoonmaken, toch? Ja, een uit schoonmaken, hoe doe je dat? Ja. Een uit je toch? Ja. Heb, jij heb je de oude vertalingen erbij eigenlijk als je een, een nieuwe maakt? Nou, dat doe ik helemaal op het eind. Want kijk, uh, het is ook een beetje flauw om over Timmer te zeggen... dat het allemaal zo slecht is en zo is wel, een, is wel een wijdlopig. Het is gewoon een fantastische vertaler geweest. En hij is een soort pionier geweest voor Van Oorschot. Uh, uh, maar dat was gewoon een andere vertaalopvatting. Dus het komt ook wel voor dat ik... Uh, ik heb een vertaling gemaakt en dan haal ik op het eind... altijd andere vertalingen erbij, niet alleen van Timmer... Want je kan altijd een fout maken. En het komt dus best voor dat, dat ik zie dat, uh, dat er iets staat, denk ik van. Hm? En dan blijkt hij maar gewoon gelijk te hebben. En dan zal ik het niet helemaal overnemen. Maar hij zet mij wel op het goede spoor. Heeft hij je vaak gered deze keer? Um, bij, bij dit deel? Ja. Um, nou, er zijn, er zijn wel dingen. Ik kan, ik kan het niet nu, nu echt. Uh terugbrengen. Maar, maar dat is gebeurd. Ja, kijk, zo'n boek, dat is... Uh, nou, Hoeveel woorden zullen het zijn? Uh, 120.000 woorden. En soms ben je even niet zo scherp. Ja. En Tim, die beheerste het Russisch heel goed. En uh, was zeer ervaren. Ja. Maar ik heb ook wel dingen gehad dat ik dacht van... Uh, ja, heb jij fout. Toen was hij he, even ja. niet zo scherp. <laughs> uh, overigens, jij noemde Van Oorschot. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Hè, want die zijn ja. daar 60 jaar geleden... De vader van de huidige, ja, Geert, van de Geert, ja. Geert, was de vader van Wouter. Ja. Die is ermee begonnen, he, Om ja. die klassieken te vertalen uit ja. het Russisch. Hij is begonnen met uh, Tsjechov met in 1946. En daarvoor heeft hij Timmer aangezocht. En Timmer was de, de eindredacteur voor de, van de RB, de Russische Bibliotheek. En dat is ook een waanzinnig project geweest. En, uh, en nu vonden ze het tijd om het weer opnieuw te gaan ja. doen, dus? Ja, want, want het schijnt, behalve dat de opvattingen over de talen veranderen... schijnt de Nederlandse taal sneller te veranderen dan de Russische taal. Ja, ja, dat is zo. Um, uh, dat, dat hangt ook een beetje af van het soort schrijven, hoor. Als je bijvoorbeeld het proza van Poeskin leest, dat is begin 19e eeuw... Nou, dat kon gewoon gisteren geschreven zijn. Het is zo helder en, en, en, en eigen tijd. Maar een vertaling van Poeskin, zeg uit uh, eind 19e eeuw, want die zijn er al... Dat is heel gedateerd. En ja, het is wel treurig om te zeggen... maar misschien dat mijn Google-vertaling... over 25 jaar weer uh, over wordt gedaan. Ja. Dan zeggen ze, ja, die prins. Ja, ja dat is... Ouerwitse meuk. <laughs> veel te kort, veel te bondig. Veel te kort, ja. Okay. We gaan even wat muziek luisteren. Want okay. jij hebt iets meegenomen, hè, Frans. Ja, ik heb... Uh, uh, Dan moet je toch weer even just just je zus erbij. Moet je even mijn zus kijken, want die is hier een grote, grote brein. Barbara. Barbara. Barbara Fortuna, is dat gelukt? Ja. En dat vindt zij mooi, of vind jij dat mooi? Ja, nou, dat hebben wij. Uh, mijn zusje was met mij op bezoek in, um, in Petersburg. Waar je woont? Waar ik woon. En toen hebben we op een of andere manier dat samen op YouTube gevonden. En daar waren we zo helemaal wild van. Het was zo prachtig. Het heeft niks met Rusland te maken, maar het heeft meer te maken met mijn nee, persoonlijke herinneringen aan een heel fijn bezoek met mijn zusje. Aan? Petersburg. Dus zij ook oh, okay. bezoek in oh, Petersburg. Ja, ja. Ja. Dus, dus door, die, die, toen jullie die muziek uh, vonden, hadden jullie een leuke, ja, ja. leuke tijd. En iedereen die nu in Petersburg komt op een of andere manier, die moet van ons naar die muziek luisteren. En op YouTube is er ook een fantastisch filmpje te zien dat die mensen aan het zingen zijn. En het is zo ontroerend. Zo waanzinnig mooi. Ja. Dus het heeft ondertussen wel iets met Sint-Petersburg. Voor mij wel, ja. ja. Of, maar voor de luisteraar niet, denk ik. Maar wel voor een van mijn. Uh, voor een van mijn broers. Het is Corsicaans, hoor ik nu. Corsicaans. Ja, en, uh, en mijn vriend die nu in Petersburg zit te luisteren... die uh, weet ook waar ik het over heb. Maar ik wil het ook graag weten. Waar heb je het dan over? Over Barbara Fortuna. Oh, zo. <laughs> nee, maar ik dacht dat er nog een verhaal was voor. Nee, nee, het is heel simpel. Oké, okay, gewoon mooi. Ja. Ik moest wel heel goed luisteren om Barbara Fortuna te horen zingen. En misschien heel erg op de dag. Dit was niet helemaal het nummer waar het om ging. Maar, maar het is wel leuk, want jullie hebben dus zo'n nummer... waarbij je denkt aan dat reisje naar uh, Petersburg van je zus. En dit wordt dan het nummer waarbij je altijd denkt aan Casa Luna. Precies. Nou is het Ook als we al lang niet meer bestaan. Ja. En jij hoort oh, dit nummer. Ja, dan schiet ik elke keer vol ja. als ik dat hoor. en dan denk je aan deze dag. Ja. Radio 1, Casa Luna. Klaas Drupsteen. Prins is de gast uh, in Kaseloon. Zij uh, vertaalde de verhalen en de... Uh, hoe heet die andere ding ook alweer? Van Gogol? Uh... En verte, uh, de verhalen en de vertellingen. Beter oh, vertellingen. Precies. Eigenlijk is het helemaal niet zo'n moeilijk woord. Het <laughs> nee, maar ik zocht nog een ander woord. Novelen, maar, uh, novellen. Novellen, je. ja. ja, ja precies. Uh, maar die uh, Gogol... Ja, uh, Ja, he, hij, ja. Is, hij is uh, niet oud geworden. Nee. Uh, ik geloof dat hij 42 is geworden. Ja, bijna 43 zag. Bijna 43. Een paar dagen later zou hij ja, 43 geworden ja. zijn. Wat, wat was dat nou voor een man? Heetje. Nou, hij was, uh, het was een wonderlijke man uh, die zichzelf uh, de, de rol van profeet en redder van Rusland. Als profeet en redder van Rusland zag. Had hij als, als kind. Uh, als, hij wilde, hij wilde um, ambtenaar worden. Hij wilde minister worden voor, het, voor de heil en, het, en, de, en de ziel en zaligheid van het Russische volk. Hij was niet zo bescheiden. <laughs> uh, maar als ambtenaar werd hij niks. En, uh, op vrij vroege leeftijd is hij gedebuteerd met, met verhalen... die dan in deze eerste bundel ook zijn opgenomen. Daar werd hij beroemd mee. Dus met zijn ambtelijke carrière werd het niks. Maar met schrijven werd hij heel snel beroemd. Hij werd heel, vrij snel beroemd. Uh, hij, werd, uh, uh, hij schreef een uh, heel beroemd. Uh, hij schreef een wat enorm beroemd werd: De, de Revisor. Uh, waar zelfs het Tsaar uh, enorm over te spreken was. Vervolgens schreef hij uh, De Dode Zielen, waar ik, wat ik nu aan het vertalen ben. Ja, dat is zijn belangrijkste. Verhaal. Dat is, ja, dat is echt. Uh, Dan mag hem opens. En daarna is er iets geknapt in hem. Hij had altijd al het de, de, de, de idee dat hij, dat hij Rusland ging redden. Maar na 41, toen, toen de dode ziel uit was... toen uh, vond hij opeens dat hij moest uh, het morele verval in Rusland keren. Hij moest mensen uh, beleren en zeggen hoe ze moesten leven. Waar bestond dat verval uit volgens hem? Oeh, ja god... Uh, niet, meer, um, niet meer leven naar, naar de christelijke deugden, uh, zoals de kerk ze voorschreef. Was hij altijd heel gelovig, of is dat later... Uh... Hij, was, hij was erg gelovig, maar hij was vooral erg bijgelovig. Oh. Hij, was, hij, had, hij was ontzettend bang voor de duivel. En die vroegere verhalen die wemelen ook van, uh, van heksen en duivels... die, uh, uh, <coughs> die zijn personages uh, naar het leven staan. En, maar hij gelooft ook echt in die duivels. In, in zijn, um, hij heeft ooit als, als kind. Of heeft hij, een, um, heeft hij een, de, de kat, de, poes, de huispoes, heeft hij verzopen? Omdat hij, omdat hij er opeens de duivel in zag. Ach. Ja, een vreselijk verhaal. Dus dat is beschreven hoe die dan, uh, hij dan. Hij zit in huis, niemand is thuis, alleen de kindermeid. En opeens komt de kat binnen. De ogen van die kat fonkelen die groen. Oh, ja, ja. Hij hoort het tikken van de nagels en hij weet: het is de duivel. En wat moet je met een duivel? Verdrinken. Moet je verdrinken. Niks. Dus hij pakt die kat en hij gooit hem in de vijver. kat probeert boven te komen. Hij duwt hem met een met een stuk hout onder. En uh, nou, hij verzuipt het arme En beest. die man klaagt over moreel verval. Ja, maar als je echt ervan overtuigd bent... Ja. dat die lieve poes eigenlijk de duivel is... dan ben je niet meer dan een held... Door de, door de duivel te verdrinken. Te verdrinken ja. En hij werd steeds uh, godsdienstwaanzinniger. Ja, ook aan het hij, hij begon op het laatst van zijn leven begon hij, uh, te vasten. Hij ondernam een reis naar, uh, naar Palestina. Hij begon zijn, zijn vrienden allemaal brieven te schrijven. Hij was ook enorm reactionair. Uh, van, ja, hij schreef brieven als... Uh, ja, je moet vooral je, je boeren goed van uh, goed verlang schrijven. Lekker slaan. Dat is goed voor. <laughs> Dat vinden ze fijn. Nou, Zo zei hij het niet, maar... Uh, hij werd steeds maller en uh, er waren heel veel uh, schrijvers en critici in, in Rusland... die zijn werken altijd hadden gezien als een, socia uh, als een uh, sociale kritiek. Wat hij helemaal niet zo bedoeld had. Die vonden hem een vooruitstrevend persoon. Omdat bijvoorbeeld in de revisor wordt, uh, werd naar hun mening de, de corruptie aan de kaak gesteld. Maar zo had ik ook al het helemaal niet bedoeld. Maar veel mensen zagen hem in, in hem een progressief persoon... En opeens begint hij te preken van uh, ja, je moet vooral je, je, je lijfeigenen veel slaan. En uh, zo heeft God dat bedacht. En dat werd van kwaad, ging van kwaad tot erger. En hij is ook nou ja, akelig aan zijn einde gekomen. Hij heeft zichzelf min of meer doodgehongerd. omdat hij een ascetisch leven wilde leiden. En, uh, is toen, toen hebben we nog artsen verwoede pogingen gedaan om hem te redden, op een afschuwelijke manier. Ze hebben hem beurtelings in koude en warme baden gedompeld. Ze hebben zijn hele neus behangen met bloedzuigers. Uh, ze hebben hem uh, uh, ja, vreselijke behandelingen laten ondergaan. Zodat hij waarschijnlijk nog eerder dood is gegaan... dan niet toch al uh, zou zijn. En ook niet op een prettige manier. Dus nee. al dat gedoe nee. aan je lijf als je toch al niet nee, zo lekker nee, voelt. Nee. En is... het erge is dat hij heeft een vervolg geschreven op de dode zielen. Mm -hmm. Maar toen was hij al vrij gek geworden. En het tweede deel is echt heel slecht. Dat haalt het niet bij het eerste deel. Hij wilde in het tweede deel van de dode zielen... zijn held tot inkeer laten komen. Uh, want in de dode zielen is de held Chichikov... Die een grote oplichter. Het gaat te ver om het hele verhaal uh, uit de doeken te doen. Um, een charmante oplichter, zou ik maar zeggen. En Gogol wilde in het tweede deel Chichikov... Ja. het licht uh, laten doen... Laten, doen. Ja, ja. En daarmee uh, uh, Rusland en, en, en de Russen redden. Maar dat kon niet, want de charme van die Tsitsikov is nou juist dat hij een schurk is. En die kan je dan niet zomaar ja, een andere rol toe, toe meten. En Gogol heeft dat kennelijk ook zelf ingezien, want hij heeft op het laatst van zijn leven dat manuscript verbrand. Ja. Maar... Hij, sn hij snapte dat, dat het niet deugde. En er zijn er uit die verbrande manuscripten zijn nog een paar hoofdstukken gered. En die ben ik nu ook aan het vertalen. Maar dat is meer als een curieusum wat als bijlage bij die vertaling komt, dan dat het hoge literatuur is. Ja. En, en uh, uh, hij, uh, hij was dus dood. Heeft hij, heeft hij tot het eind geschreven of heeft hij ook de laatste jaren al lang niet meer geschreven? Nee, hij heeft tot het eind geschreven aan het tweede deel van De Dode Zielen. Dat heeft hij echt tot zijn dood gebracht. Maar dat, ja, het, het, het werkte dat, niet. Het was, was niet op. goed. En hij schreef belerende brieven aan oh. allerlei vrienden. En, uh, het was op. Als je nou zo'n zo boek of al die verhalen aan het vertalen bent... denk je dan nou wel eens van, kon ik hem nou maar even bellen of zo? Mm. Dan ja. konden kon wel even overleggen ja. over hoe ik dat het best zou kunnen vertalen... wat hij nou precies bedoelde. Ja, ik heb, ik heb vrij, vroeg heb ik vrij veel um, uh, hedendaagse schrijvers gedaan... Die heb ik altijd gecontacteerd, ik heb altijd brieven geschreven, ik heb ze opgebeld. En over het algemeen vinden ze dat hartstikke leuk als je ze vragen stelt. En waar, waar, wat voor vragen zijn dat dan? Nou, ik weet één uh, auteur, Alice Kovski, die schreef uh, over de Titanic. En toen schreef hij dat uh, een, een personage in zijn roman, die was op de, bij de vierde overtocht van de Titanic, was hij uh, ondergegaan met de Titanic. Maar wij weten dat de Titanic al op zijn eerste tocht ja. ten onder is gegaan. En dan heb je als vertaler een probleem, want je weet dat het niet waar is... maar de schrijver schrijft het. Hij is zelf zo dom geweest om de, de, de Titanic 4 over te halen. Het had, had halen. geen bedoeling mee, het was gewoon een fout. Het is gewoon een fout. Oh ja. En als je dan die schrijver kan, kan, kan vinden of sporen en zeggen van... hoor eens, klopt dat wel, die vierde tocht? En Alice Korski zei, oh nee, foutje, trek het maar recht. Oh Ja. Ja. En dat zou je anders niet gedaan hebben? Als je daar nee, dat zou geen ik niet gedaan dan hebben. Dan zou je de vierde hebben gedaan. Ja. En dan een, een noot erbij geschreven of zo. Nee, dat is dan weer pedant. Oh. Toch? Gewoon meevertalen, gewoon fout. Ja, ja dat is dan wel een beetje, een beetje lullig. Want dan heb je kans dat de lezers gaan zeggen van... Oh, stomme vertaler. Maar en dat neem je het, dan maar, maar voor die, lief. Je bent, je bent als, als vertaler... Vertaal je wat er staat, toch? Ja, ja dat het, heb ik begrepen nu. <laughs> maar het is wel vaker gebeurd dat... Nou, bij... Of bijvoorbeeld een andere schrijver die ik heb gedaan, dat, dat iemand eerst linkshandig is en daarna rechtshandig. Ja. En als je, als je dan dat kunt rechttrekken door even met de auteur te overleggen, dan is dat goed. Grappig, maar bij Google kan dat niet. Nee, en, um, en dat heb je wel gemist af en toe. Ja, en daarom ben ik vaak op zoek naar specialisten, Google-specialisten in Rusland, die mij af en toe. Ja, advies kunnen geven. Want je hebt sowieso een heel groepje specialisten om je heen... die ja. goed zijn in een bepaald deel van de taal. In technische taal bijvoorbeeld, of medische taal. Of... Ja, ja, ja. Maar de, maar de, ik, ik, mensen vinden dat ook leuk. Ik, toen, ik, toen, toen ik in Nederland woonde... Had, ik ging ik bijvoorbeeld naar de banketbakker om te vragen... hoe een bepaalde uh, pastille of, of bonbon uh, eruit zou kunnen zien... die mijn Russische schrijvers bedoelden. Hm. Dat is heel leuk. Grappig, ja. ja. Hey, maar dan kom je nog aardig onder de mensen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat hele periode dus vrij eenzaam is om te vertalen. Ja. Ja. Onder gedoken, 9 tot 8. Ja, dan moet je tegen kunnen. Er waren vandaag op die uitrekking ook een paar vertalers. Die, ja, die vind, doen niks liever dan alleen maar thuis zitten vertalen. En ik, en ik heb wel meer nodig. Ik moet af en toe ook de, eruit. Ja. Dus andere dingen doen. En, en da, dat is ook de reden toch dat jij bent gaan tolken hè, in je rechtbanken. Ja. Ja. Om, om die taal ook op een andere manier in te zetten. ja. ja. En, en wat vult dat aan, voegt dat toe? Nou ja, het is. Uh, uh, het, het, het levende Russisch. En, uh, de, de, ik ik heb, ben ge, nou ja, gespecialiseerd, is veel gezegd. Maar de, de kleine criminaliteit. Dat is jouw. Dat uh, <laughs> daar ben je goed in. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. Ik heb ook, maar ik zijn heb, er veel kleine criminelen uit Rusland hier in Nederland? Ja, nou, er zijn, er zijn ook grote criminelen uit Rusland. Maar. Uh, ik heb veel getalkt in de tijd dat er, dat er bijvoorbeeld ontzettend veel uh, asielzoekers zijn. Dus ni niet criminelen. Maar er was een tijd dat die lui die kwamen naar Nederland... en die werden dan in zo'n uh, zo asielzoekerscentrum gestopt. Ze mochten niks, ze kregen zakgeld. Ze mochten niet werken, ze mochten de taal niet leren. En die mensen die werden gierend gek van het niks doen. Ja. En dan had je mensen die, die liepen dan in de ethos... en uh, die zagen daar bijvoorbeeld een bak met spenen, weet je wel. Een volwassen man van, van 65. Ja, dat neem ik mee. Die, die, die, die, die pikte dan, uh, weet ik veel, 15 spenen. En dan vroeg de, de rechter: van, ja, waarom hebt u dat nou gedaan? Zei nou, meneer, ik zou het niet weten. Uh, dat interesseerde mij dan, weet je wel, iemand die, dan, die zich helemaal te, te petten loopt te vervelen. Uh, Hoogopgeleid uh, kan, uh, kan bij wijze van spreken uh, open, hart, open hart operaties verrichten. Maar zit bij ons in een asielzoekerscentrum en mag niks. En gaat spenen had. En dan loopt hij ergens en dan zit hij in een lading spenen en die kan ze niet beheersen. Nou ja. ja, dat vind ik zo fascinerend. Maar nu je in Sint-Petersburg woont, doe je dat minder? Nee, niet dus. Niet dus. Ik heb daar wel, um, ik, mijn broer was daar, mijn jongste broer, en die werd uh, meteen beroofd. Uh, en toen ben ik met hem naar de politie gegaan. En toen kon ik weer eventjes mijn... Uh, kon je toch weer gebruiken? Uh, ja. hè? Is toch handig, zo is wel handig zo, zo'n taal. Ik moet Ach. even zeggen, dat wat, dit, op, het zit er alweer bijna op. Het gaat zo snel. Ja, dat, uh, dit, dat hoor ik me dus nou zeker twee keer per maand zeggen, trouwens. Maar, uh, moeten uh, we geen is, actie starten hier. <laughs> de studio bezetten. <laughs> ja, eruit ingooien. <laughs> uh, ja, ik moet in ieder geval even iets anders zeggen. Want, uh, in, want we gaan nog wel een uurtje maken. Zo, dus uh, uh -huh. misschien moeten we het daarna gaan doen. Uh, maar in dat tweede uur gaan we praten over uh, taalbarrières met luisteraars. Want je hebt allemaal wel eens dat je... Ja, je hebt dat in Rusland dan niet, maar misschien in andere landen... dat je ergens komt en bijvoorbeeld verliefd wordt op iemand... maar er nauwelijks mee kunt praten of... Uh, uh, nou ja, wat heb je nog meer? Alle andere misverstanden als je eten wil bestellen en je komt er niet uit. Nou ja, goed. Waar heeft u als luisteraar uh, te maken gehad met die taalbarrières? Dat, dat u echt dacht van. had ik die taal nog maar gesproken? En, en bent u bijvoorbeeld in de pro problemen gekomen? Ik heb dat zelf een keer gehad. Dus dat is nu te kort om nog te vertellen. Dat zou ik straks wel doen. Ik speelde trouwens in Corsica. Nou uh, goed, dat is dan zo'n. Uh, hoe noem je dat ook alweer? Zo'n uh, zo ding. Zo dat je blijft luisteren. <laughs> God, ik, ik kom niet meer uit mijn woorden. Cliffhanger, ja. Oh. ja als intrusie zou ik het wel geweten hebben. Maar... Ja, ik ook, ja. Uh, hey, hey. 0800 21 is het telefoonnummer. Casaluna.ncrv.nl is het mailadres. En uh, hekje Casaluna voor de twitteraars. Uh, je bent nu met de deel 2 van Gogol ja, bezig. Ja, dode Wanneer komt dat? Uh, het zou in principe eind dit jaar uit moeten komen. Oh, en haal je dat? Je kijkt er een beetje moeilijk mee. We doen ons best. Ja. Ons nou, doe je best. En wat ga je doen met de, met de prijs, met de winst? Uh, uh, de, de, die, die, ik dat zit een beloning Een feestje tracteren in de klas waar ik les geef. Oh. Een uh, feestje bouwen. Nou, daar dat kan je een mooi feestje uh -huh. van bouwen, Geniet ervan. Heel leuk dat je er was. Ja, ik kan er nog veel is, meer, meer willen weten eigenlijk. Maar ja, we hebben het er straks nog wel. We hebben ja. nog een kortier, hè, tijdens het hoorspel, want dat komt er nu aan. Het hoorspel met de prachtige naam uh, De Spin. Dat is er nu en dan zijn wij om twee minuten over één weer terug. En dan gaan we dus in gesprek met, uh, met de luisteraars over die taalbarrières. Tot uh, over, nou zeg, 17 minuten. En iPrint, dankjewel. Ja, bedankt. Ik ik, ik. ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En ja, dat is jij. NCRV.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 Eens even kijken. Dat is een mooie vrachtbrief. Sap, sap. En nog een sap. Volgens mij heb jij iets met sap. Dat zie ik goed, hè, meneer uh, Cordelia. Ja, we doen een sap. Dan krijg je dat. Sap met vitamine. Met vitamine, ja. Zo. Laten we maar eens even kijken. Kunt zien? Ja. Zie het duurt wel weer lang, hè? Hij maakt er werk van. Katie die doornier. Nee. Wat is er nou mooier dan zonder problemen langs de douane te komen? Hmm, geen idee. Nog mooier is geen problemen hebben terwijl je zelf douanebeambte bent. En dat heb ik nou zo te zien. Geen problemen. Ja, u u, u bof maar. U? Mm, zeg maar gewoon Rines hoor. Ik zeg altijd maar, wat schieten we op met problemen? Ja, niks. Helemaal niks. De spijker op zijn kop, meneer Cordelia. De spijker op zijn kop. De zaken liepen zoals ze lopen moeten. De hars kwam zonder problemen binnen... en Sherman groeide in het criminele milieu. Alles verliep zo voorspoedig dat het na verloop van tijd gewoon werd. Nou, geen problemen deze keer. Laat dat maar naar Sherman over. Succesverzekerd. Dat is gevaarlijk aan de dingen went. Jezus, wat kan die oude hoeren zeggen? Nou ja, zolang we maar door mogen. Maar mannen die zo oude hoeren... Wat dan? Oh, nee, niks. Wat is dit voor shit? Silja Cruz? <laughs> het is wel Lea. Ja, ja. Ik zweer het je, jongen. Het is wel Lea. Het is echt niet van mij. Heb je niet wat anders bij of zo? dit? <compartocracy> dit <sound> <ppe oyunplay> <Coming akin> is toch die gozer die als gospelzanger is begonnen? En toen later van zijn geloof is gevallen. Zijn geloof in God misschien. Maar niet zijn geloof in muziek. En waar geloof jij in? In Sap? Sap met vitamine? Stil nou. Sorry baas. Ja. ja, maar dat begrijp ik wel. Maar hoeveel tijd heb ik daarvoor? Neemt u het niet. U zeg, niet weten wel of niet. we daar naar binnen kunnen? Beste man, zie je niet dat ik bezig ben? We moeten er toch in kunnen? Waarin? In dat andere pand. Slimme ik. Man, ik ben aan het telefoneren. Ja, dat zie ik. Ik weet wat telefoneren is, maar. Meneer, neemt u me niet kwalijk. Ik, ik bel u zo even terug, akkoord. Maar kan ik er nou in of kan ik er nou niet in? Ik bel even met mijn secretaresse. Helga! Ik heb je nodig, Helga. Alsjeblieft. Ik ben het. Wie is ik? Sherman. Ja, zeg het eens, wat kan ik voor je doen? Sparkler weg. Voor de ingang van het metrostation. Wat is daarmee? Dan kun je me vinden. op de kast? Ja, dat is hem. Volgens mij heb jij een mooie goot. Dat zal vast, meneer. U komt er verder wel uit, neem ik aan? Ja, hup, Wieberen nou? Hey, hey, hey, we blijven wel beleefd, hè? Sorry. Zoudt u nu in godsnaam willen gaan? Fijne omgeving weet jij te kiezen. Hij dacht een ontmoeting met Armin Oost. Wat is nou een betere plek dan in de buurt van de Pijlme Ik vat hem hoor. Ik vind het alleen nogal ongezellig. Hier. Er lopen hier weinig mensen rond, dus ik dacht misschien. Alsjeblieft, bespaar me de uitleg. Wat heb je voor me? Die uh, 500 kilo liggen voor je klaar. Zoiets verwacht ik al. Weet je dat? Stierat Jana, je bent goed. En nu? Zie je die Volvo daar, Gint? Daar, daar. Die Metallic Station car. Ja? Jij laat het spul in die Volvo. Vervolgens rijdt je chauffeur deze bolide naar de Rai. Daarna neemt hij de benenwagen naar Café de Belg... en geeft deze sleutels af aan de bar. En als je nou aardig wil zijn, rijd je er zelf ook naartoe. Dan hoeft die chauffeur niet naar huis te lopen en dat is wel zo veilig. Krompenberg. Dag, William. Willem hier. Ah. Luister, ik heb met spoed de blauwdruk van ons investeringsmodel nodig. Zou je me die zo snel mogelijk kunnen faxen? Uh, ja, tuurlijk, tuurlijk. En nu ik je toch aan de lijn heb, hoe staat het met het prospectus? Uh. Die zou toch gedrukt worden? Ik heb een aantal belangstellenden die vragen... Ja, dat wordt morgen, Willem. Eerder zal het niet lukken. Het is hier momenteel een beetje een heksenketel en... Oh. Even plaatsnemen in de wachtkamer, alstublieft. Ik kom er zo aan. Je klinkt nogal gejaagd, eerlijk. We zitten midden in een verhuizing. Oh, nou, houd je niet wel op. Tot ziens, niets ja. Sinds wanneer moet ik plaatsnemen in de wachtkamer? Helga! Oh, wat ben ik blij dat jij er bent. Luister, William. Voordat wij verder praten, wil ik één ding gezegd hebben. Ik praat met je vader nooit over specifieke zaken. Je weet dat ik alles wat hier gebeurt beschouw als een beroepsgeheim. Ik neem mijn werk serieus. Dat zou je moeten weten. Dat weet ik, Helga. Ik... Je kunt nu je excuses maken. Oké, okay, Regilio. Je weet wat je moet doen, hè? Is goed, baas? Kom voor de bakken. Ach, wanneer hou je eens op met dat gebaas? Sorry. Een man is alleen zijn eigen baas. Waarom, nee. Oké, okay, bye. Ik krijg die aan. Hoezo? Gewoon, tot je die auto bij de rij hebt staan. Saskia wil graag wedstrijden boksen. Nou, dan doet ze dat toch. Vind jij dan een probleem? Zou zal ik niet doen hoor. Ze doen toch wat ze zin in hebben. Dan kan je maar beter goed vinden. Dan hoeven ze tenminste niet te liegen. Joken wil het absoluut niet hebben. Joken, Joke. Joke. Hij, die was altijd al. Uh... Wat? Ja, die was toch altijd al een. Een uh... bitch. Ja. ja, ja. wel een mooie bitch trouwens. Kijk nou wat. Shit, controle. Hé? Onze gewaardeerde collega's uit Amsterdam. Kut, kut! Ja, dan uh, gewoon routine, meneer. Autopapieren, rijbewijs. Oh. Ja, momentje. Hier. Alsjeblieft. <tie> Hij kan door. Ja. Ja, maar dat mannetje van hem nemen ze wel apart. Kijk. Maar, eh... Uh... De auto die net voor me stond. Ja. Waarom wordt hij naar een aparte rij gedirigeerd? Volgens mij heeft u daar niks mee te maken. Ah, jawel, daar heb ik wel degelijk wat mee te maken. Hoezo? Die auto die wordt bestuurd door een pupil van mij. Ik heb een sportschool en hij traint daar. Dat doet er niet toe. <tacht> het is een geleende auto. Hij brengt hem alleen maar terug. Meneer, u moet nu toch echt doorrijden? U houdt het verkeer op. Je zou er bijna wat van gaan denken... Wat? Is dit nou gewoon botte pech? Hebben ze het spul ontdekt? Kwestie van tijd. Kan ik niet even met hem praten? Ik snap niet waar u zich zo druk om maakt, meneer. Hij heeft die auto geleend van een vriend van mij. Dat zal dan allemaal vanzelf al blijken. U moet nu toch echt doorrijden, meneer? Shit, ondervraag je die gozer. Gilio! Wie? Is die jongen van de sportschool? Ja, ik ga er even heen. Even praten. Moet dat nou, collega? Moet die auto echt mee? Collega? Ja, wij zijn collega's toch? Wat was je vraag? Ja, of dat moet? Die auto mee? Ik denk het wel, ja. Of is er een dringende reden dat hij niet mee moet? Ja, die is er. Namelijk? Dat kan ik helaas niet zeggen. Dan kan ik die auto helaas niet vrijgeven. Er is iets mis met de verzekeringspapieren en er is geen belasting betaald. Hé, hey, Sherman! Krijg de kaleren, jongen, echt. Maar de komen, oh, oh, mama! Doe even rustig na. Jij zorgt ervoor dat ze die jongen laten gaan, hoor nou, je? Ja, dat, nee, dat kan ik niet zomaar doen. Dat kan jij wel! Jij bent toch godverdomme van de politie. Ik heb hier toch niks over te zeggen. Dit is gewoon een routinecontrole van de verkeerspolitie. Wat is dit voor geblunde lollo? Sherman? Wat is Sherman? Die auto is niet verzekerd. Fuck off, man! Ik moet godverdomme van de Smerense hash leveren aan Arne Hous. Ja, ei, roep het nog even wat harder, ja? Wat gaat er met die jongen gebeuren, hè? Wat gaat er met die jongen gebeuren als ze de hash in de kofferbak vinden? Luister, heb je daar al over nagedacht? Ik beloof dat Rigilio vrijkomt, oké? Okay. Ja, ja, ja, ja, tuurlijk zo. Dat ja. is zo. En die hash dan? Hè? Huh? Wat ga je aan die hash doen? Niks. Niks. Jij bent echt dom. Rustig maar, dat hebben we even niet nodig. Hè? Rustig doen. Hou je rustig. Ik ga kijken wat ik kan doen. Armin Oost, fuck man. Armin Oost, wat nou weer? Armin Oost heeft die hash vooruit betaald. Begint er misschien een lichtje bij te branden? Ik hang man, ik hang. Kut. Waarom hebben jullie de Armin Oost niet gearresteerd? Jullie hebben je kans gehad. Dat kan niet. Dat, dat, dat, dat, dat kan gewoon. Wat oh, nou kan niet, kan niet? Kan niet liggen op het kerk of Lolo? En ik morgen misschien ook. U hoorde onder meer Hein van der Heijden, Remy Sambo en Sanne de Hartog. Regie: Chris Bajema en Jeroen Stout. Scenario: Stan Lapinski.